Mark Visser met het NOS Journaal. Twintig kinderen hebben de slaapziekte narcolepsie gekregen... nadat ze waren ingeënt tegen de Mexicaanse griep. Het is niet makkelijk aan te tonen of de ziekte ook echt wordt veroorzaakt door het vaccin. En daarom is nader onderzoek nodig... zei het Nederlands bijwerkingscentrum La Rep in Radio 1 Vandaag. Narcolepsie is een ziekte waarbij mensen van het een op het andere moment in slaap vallen. Bij de Narcolepsie Stichting kwamen nog eens 29 meldingen binnen... van mensen die vermoeden dat ze de ziekte hebben gekregen door de prik. Chinese onderzoekers zeggen dat niet het vaccin tegen de Mexicaanse griep verantwoordelijk is voor de uitbraak van de slaapziekte, maar de griep zelf. Eerder concludeerden Finse onderzoekers dat het wel door de griepbrik kwam. Liberia heeft de noodtoestand opgeheven. De uitbraak van ebola is nog niet voorbij, maar volgens de president is er zoveel vooruitgang geboekt dat veel noodmaatregelen kunnen worden geschrapt. Door de noodtoestand konden de autoriteiten de bewegingsvrijheid van mensen in getroffen gebieden beperken... Zo waren grote publieke bijeenkomsten verboden en waren scholen en markten gesloten. De scholen blijven vooralsnog dicht. En ook geldt in enkele regio's nog steeds een nachtelijk uitgaansverbod. In de Jordaanse hoofdstad Amman is vanavond een ontmoeting tussen de Israëlische premier Netanyahu, de Amerikaanse minister Kerry en de Jordaanse koning Abdullah. Ze gaan praten over de opgelopen spanningen tussen Israël en de Palestijnen, onder meer in Jeruzalem. De afgelopen weken was er een reeks van aanslagen en incidenten. Deze week kondigde Israël nieuwe bouwplannen aan voor Oost-Jeruzalem. Die zetten kwaad bloed bij de Palestijnen... die Oost-Jeruzalem zien als de hoofdstad van hun toekomstige staat. Kerry sprak eerder vandaag al met de Palestijnse president Abbas. Het weer, geregeld zon en droog. Het is 10 tot 13 graden. Morgen bewolking en op steeds meer plaatsen regen bij een graad of 11. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is het een vrij normale avondspits. Dit zijn de files van 4 kilometer en langer. Op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Muiden 5 km. A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Knoopendel 4. richting Den Haag op de A4 Amsterdam Den Haag bij Zoeterwouderijn Dijk 5. A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en knaubert lunetten 7 kilometer. A16 Breda-Rotterdam bij de Van Brienoornbrug op de Parallelbaan 4. A20 Rotterdam-Gouda bij Moordrecht 4 kilometer. Een lange file op de A27 Breda-Utrecht na een ongeluk bij Lexmond 11 kilometer. De linkerrijstok is daar dicht. Op de N15 vanaf de maaslakte naar Rotterdam bij Spijkenissen 6 kilometer file. Tot zover de verkeers.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 Is zin in ZFM. ZFM met nu de Muziek Boulevard. Je luistert plezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Zag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 Als hij al zijn zinnen heeft geblust, pas wanneer de vogels weer gaan zingen, gaat hij naar huis terug.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 Together again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 Ee, du aan du dekellicht, en denk eens de schneef, maar dat ik de schneef, maar dat ik de schneef, maar dat mein de schneef, dir. Mio amor, gute Nacht und schöne Träume. Ehe du einschläfst, denk an mich en denk daran, ich liebe nur dich. Unser Herrgott schuf die Bäume, schuf den Mondschein und die Träume, und den Frühling und die Blumen auf dem Feld. Aber dat werd de erdacht de dag, nur für mich gemacht, de dag, mich das de dag, de dag, de noches, mio, dag, de dag, de dag, de dag, Even Foto-expositie Afrika, Botswana en Namibië, bewonder en verteder. Zondag 23 november, Professor Zeemanstraat 45 in Zandvoort. Om twee uur is het openingswoord en daarna tot vijf uur mogelijkheid tot kijken. Misschien alleen om ontroerd te raken? Misschien omdat je een gedenkwaardig cadeau voor jezelf of voor iemand anders wil aanschaffen? Misschien alleen omdat je mijn creativiteitsontplooiing wil kennismaken? Met twee speciale extra toegiften. Ik ontmoet je graag. Kuntzinnige groet, Mandy Schorel. See feeling small oh.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 Kerkplein 6. De prijs per persoon is 2,50. Het telefoonnummer is 023 5713546. Ik herhaal: 5713546. En de website is www.cafekoper.nl. 5 november is het officiële start zijn gegeven voor de start van de bouw van het project ZND PNT, de realisatie van de derde fase van het louis Davidskaré. De officiële handeling, het maken van een deel van de betonnen keerwand van de parkeergarage, is verricht door burgemeester Niek Meijer, Winfred de Nijs van de Nijs Projectontwikkeling en Anneke de Vries van Ahold Real Estate. In het centrum van Zandvoort ontwikkelt de Nijsprojectontwikkeling in samenwerking met de gemeente Zandvoort... en aanholt de derde fase van het Louis-Davidskadé. De ondergrondse openbare parkeergarage wordt uitgebreid... met de derde en tevens laatste fase. De capaciteit van de parkeergarage komt daarna op 500 parkeerplaatsen. Op de begaande grond wordt een uitbreiding van de Albert Heijn gerealiseerd... in combinatie met drie winkelpanden, een fietsenstalling en een openbaar toilet...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 Ook heeft iedere woning een eigen berging op de begaande grond en hebben ze naast een sfeervolle binnentuin allemaal een eigen buitenruimte. Voor meer informatie over de woningen verwijzen wij u naar www.nieuwbouwinzandvoort.nl. Het Louis Davids wordt gerealiseerd in het hart van Zandvoort.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 So... Westkust weerbericht. De mistbanken die, nog, die, zijn, die er nog zijn lossen vrij snel op... en in het grootste deel van het land schijnt de zon vandaag volop. De mist in het oosten en het noordoosten van het land kon hardnekkig zijn... en bleven in de middag stand houden. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 12 graden, daar waar de zon schijnt... maar in hardnekkige middelsgebieden wordt het niet warmer dan 7 of 8 graden. Er staat een zwakke in het westen maderige zuidoostenwind... In de avond kan het in het oosten en noordoosten van het land opnieuw mist ontstaan. Maar deze zal in de nacht, na vrijdag, overgaan in laaghangende bewolking en nevel. Elders komen er opklaringen voor. Het blijft droog en in de middagtemperatuur wordt ongeveer 6 graden. De zuidoodelijke wind wordt zwak tot matig. Vrijdagochtend zijn er naast wolkenvelden ook nog zonnige momenten. In de loop van de dag neemt het zuidwesten uit de bewolking toe en gaat het regenen. In het oosten en het noordoosten blijft het tot de avond droog. De middagtemperatuur wordt ongeveer 12 graden. De zuidoodelijke wind wordt meest matig aan de kust vrij krachtig. Zaterdag zwaar bewolkt met lichte regen of motregen. De minimumtemperatuur ligt rond de 8 graden. De maximumtemperatuur tussen de 10 en de 12 graden. Er is veel wind uit het zuidoosten. Zondag vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de 7 graden. De maximumtemperatuur tussen de 10 en de 12 graden.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 See Stay alive then man and beast We must work together And together we will Survive Listen said The elephant It is Conservation time So take the Live entertainen bij Holland Casino met de swingers. 16 november, aanvang om 4 uur middags. De swingers bestaan uit drie ervaren muzikanten... die er niet alleen goed uitzien, maar ook nog eens fantastisch kunnen spelen. Net zoals op hun debuutcd, Covers Calore... spelen de swingers ook live uitstekend op akoestische instrumenten... zoals de contrabas, gitaar en de cajon... De repertoire behelst bekende en hele bekende... lekkere in het gehoor liggende songs uit verschillende muziekgenres. Van rock'n'roll tot meezingers en van blues tot disco. Kom naar het Holland Casino Zandvoort en geniet van dit geweldige optreden. De minimumleeftijd is 18 jaar. Meer informatie... Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7. De prijs per persoon is 5 euro met uitzondering van de favorite cardhouders organisatie Holland Casino Zandvoort. De website is www.hollandcasino.nl/zandvoort. En het is s'avonds om 8 uur afgelopen. Mijn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 True. I know she'd never be with you, so take good care of my baby. Be just as kind as you can be. And if you should discover that you don't really love her, just send my baby back home. Oh. Be. And if you should discover that you don't really love her, just send my baby back home to me Ah take good care of my baby Well take good care op de derde avond van de begrotingsbehandeling stemde de gemeenteraad van Zandvoort in met de begroting van 2015. Er waren wat aanpassingen en het college moet enige toezeggingen doen. Uiteindelijk was het alleen de VVD niet kon, die niet kon instemmen met de begroting. De andere partijen waren wel akkoord, al of niet met enthousiasme. Op de volgende punten komen er aanpassingen en toezeggingen. Het Fonds Cultuur en Initiatieven wordt behouden. Het Partij van de Arbeid idee om voor de uitgeven van startersleningen aan beginnende huizenkopers een extra bedrag beschikbaar te stellen wordt ook ondersteund. In 2015 komt er op voorzet van de VVD ook budget voor de strijd tegen de windmolparken op zee. Sociaal Zandvoort en andere indieners zijn tevreden met de toezeggingen van de burgemeester over de aanpak van het opknappen van de reddingspost Zuid, van de ZRB en het investeren in de strandvoertuigen. Het college van BMW wordt opgeroepen het parkeren in een gebieden met parkeerautomaten snel onder de loep te nemen. De raad ondersteunt het voorstel van D66 en anderen om te onderzoeken welke gemeentelijke bezit te gelden gemaakt kunnen worden. Ook moet worden gekeken of het wat oplevert als de VVD elders wordt gehuisvest. Gemeentebelangen Zandvoort kon leven met de toezegging dat er voor 1 februari 2015 een overzicht komt voor de vermogens. ...positie van de gemeente. En de bestuurlijke crisis? Onder de noemer bracht mevrouw Geurison van de VVD... ...aan het einde van deze meerdaagse vergadering een motie in. Die inging op de vraag waarom de heer Blesgraaf afzag van het wethouderschap. Dat zij op deze manier het onderwerp op de agenda moest krijgen... ...en pas als allerlaatste aan de beurt kwam... ...was haar en onder andere mevrouw van der, van der Veldgang GBZ... ...een doren in het oog. Waarom niet aan het begin van de raadsvergadering? De kou uit de lucht genomen, vraagt zij aan de oudere partij Zandvoort en de andere coalitiepartijen. Inhoudelijk ging het om de vraag of de heer Blesgraaf mede door mails van raadsleden had afgezien van het wethouderschap. De heer Simons van OPZ gaf aan dat het uitsluitend ging om mailberichten uit de kringen van OPZ, maar niet van raadsleden. Mevrouw de Jong van die partij betreurde het dat alle pijlen nu zo nadrukkelijk op de OPZ worden gericht. Terwijl die partij zich altijd constructief en heeft opgesteld. Mevrouw Gurdsson gaf aan dat je ook de onaangename zaken met elkaar moet worden kunnen bespreken.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 Tijdens het eerste sint van dinsdag waren de pieten nog donkerbruin. Presentatrice Dieuwertje Blok vroeg vrijwel meteen aan de Sinterklaas of de pieten er weer bij zouden zijn. Ze voelde eraan toe dat sommige mensen de pieten ouderwets vinden. Het woord discriminerend viel niet. Sinterklaas liet weten dat de Pieter er zoals altijd bij zullen zijn... een weer ouderwets gezellig feest wordt. Dat is al honderd jaren zo geweest en het zal altijd zo blijven. Of de pieten straks ook nog donkerbruin zijn, is de vraag. In een promo van het programma, dat tot met pakjes avond dagelijks wordt uitgezonden... zei Sinterklaas ineens dat er veel werk aan de winkel was. We varen recht op een regenboog af, was zijn letterlijke tekst. De uitkomst zullen we gauw genoeg merken... Really?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 In de evenweken met wijkagent De Kei, buurtbemiddeling en de gemeente. Van 14.30 uur 30 tot 16.30 uur. 30. In de onevenweken met de wijkagent. Van 7 tot 9 uur s'avonds. Bestaande van slachtoffers van de ramp in de Oekraïne... met een Malaysia Airline vliegtuig... hebben een stichting opgericht om de gezamenlijke belangen... van nabestaanden te behartigen. Dat hebben vijf bestuursleden van de stichting vandaag bekendgemaakt. Voorzitter Piet Ploeg vertelde... dat het idee van de stichting vliegrap MH17... snel na de ramp is geboren. Dit is zo groot... Er was iets nodig om nabestaanden een stem te geven en slachtoffers recht te doen. De stichting wil een spreekbuis zijn voor de nabestaanden en herdenkingen organiseren. Ook de oprichting van een monument is het streven. Het is de bedoeling de samenwerking tussen nabestaanden en de vele betrokken instanties te bevorderen. Daarbij gaat het onder meer om informatievoorziening. De stichting zal de identificatie van slachtoffers en de teruggave van persoonlijke bezittingen scherp volgen. Net als de werkzaamheden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het Openbaar Ministerie. Ook ondersteuning van de gezamenlijke belangen bij de juridische afhandeling, zoals schadeclaims, is een doel. In de aanloop naar de oprichting is volgens de bestuursleden uitgebreid contact geweest met de nabestaanden. Maar ook met de overheid. Daaruit bleek dat behoefte aan een gezamenlijke belangenbehartiging groot is. Onder meer slachtofferhulp ondersteunt het initiatief. TV